Minister Bijleveld van Defensie zei eerder dat door de dood van Bagdani... de kop van de slang eraf is. De gouverneur van de staat Californië heeft een noodtoestand uitgeroepen... vanwege felle bosbranden. Vanwege de brand moeten 200.000 inwoners hun woningen verlaten. Onder meer de inwoners van de stad Santa Rosa... ten noorden van San Francisco moeten vertrekken. Californië wordt geteisterd door twee grote bosbranden... die aangewakkerd worden door de harde wind. Vanwege storm kunnen brandweervliegtuigen niet worden ingezet. Santa Rosa werd twee jaar geleden ook al getroffen door bosbranden. Toen werden duizenden woningen verwoest... en kwamen meer dan twintig mensen om het leven. De Nederlandse hockeyers hebben zich geplaatst... voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Pakistan werd verslagen met 6-1... waardoor Oranje zich als winnaar van het tweeluik verzekerde... van een Olympisch ticket. Zaterdag speelde Oranje met 4-4 gelijk tegen Pakistan...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 En dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden kan een bui vallen. Minimum temperaturen, graad of drie. Morgen op meer plaatsen, bui, maar ook zon. Het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersabdaging. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. Ik kan er niet omheen. Hij is mijn diepe. Beslist...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 In in ZFM. <truhige> I'm real She can forget about keeping him. He's gonna be mine real soon. Hello? Hello, Tina? Hi. Girlfriend? Do you know what I heard? I heard that Michelle said that she's gonna have your man real soon. Yeah. <laughs> oh, yeah. Would you tell her that I said I put three lawyers into him and he's going nowhere? Okay, I'll yes. On second thought, you can tell old Diana that I said you can have my money, but over my dead body. I want your Deel 2:27, de orde. I want your guide, the soul club, hier bij deze video. En natuurlijk ook uh, welkom, de luisteraars van CFM Zandvoort. Um, ja, jongens, inderdaad, het gaat zo gebeuren. over een uh, nou, minuut of drie. En we hebben natuurlijk over uh, de Grand Prix van Mexico. Dus ik wil, uh, ja, we gaan even kijken naar de start, jongens. We gaan even start. En dan hebben natuurlijk nog uh, verzoekjes uh, voor vanavond. Stip, goedenavond man. Ook keer wordt weer geluisterd, zit er ruimte voor. Sunfire, never too late for your loving. Ja natuurlijk. En thanks bij hem Ja, graag een aardelbie. Ja. Okay, inderdaad, en Mai Tai and What Goes On. Hebben nog heel veel suggesties? Heb jij ze nog? Mag je ze invullen op dansradio.nl Ja. We gaan even kijken naar de start van de Grand Prix van Mexico. Hoe hij, uh, ja. hoe hij het gaat doen. Heeft. De start is meestal wel, uh, wel het leukst. Volgens mij bijna de eerste helft van de Ajax Fijn. De eerste, eerste zes minuten boek ik en Daarna was er uh, ja, nog twee erbij. Hè, maar... De tweede helft was die een maand van geluiden ik ga nou, Gaan we maar gaan koken denk ik. Laten even over naar medium -band Olaf Mol. Voor Perez mediumband voor Rükenberg. Ricciardo op een harde band. Die gaat een lang even in te rijden. Raikkonen op medium. De rest allemaal op. schakel een stukje medium. over en dan even voor de start voor de Grand Prix en van Mexico. Ricciardo is de vreemde eend in de bijt en die begint op de harde band. Als enige. Compleet het top 6 op de medium. Sainz, Norris, Fiat, Gasly. Als enige vier op de rode. Dus komt daar ook de eerste pitstop in de wedstrijd vandaan. Het snelste scenario is medium, medium, hard. 21, 21 en 29 rondjes. Of soft, medium, hard. Dan zal het een rondje op 14 maximaal zijn. Dan 23 op die medium. En dan 34 op de harde band. Hamilton dus 14 punten meer dan Bottas. Vrij makkelijk. Hij moet naar het podium. Dan is het in kan en Kruiken. Hij wil naar het podium. Nog een driep. Een van de teamleden nog tegen mij. Hij zegt, uh, het gaat wel goed komen vandaag. zegt, leg uit. Kijk maar in zijn ogen. Allebei de overwinningen van Max zijn dit jaar overigens gekomen... naar wedstrijden waar hij een hele slechte start had. Dus het beginnen vanaf P4 hoeft niet zoveel te zeggen. Vorig jaar wist hij de grote prijs van Mexico te winnen... met 17 seconden voorsprong. Maar ja, gedeeld door 71 rondjes, dan gaat het om een paar tienden per rondje. Dus als je klem zit achter iemand, moet je daarna gaan oplossen. De Ferraris kunnen het spel gaan spelen door misschien Verstappen op te vangen... als hij een ambitiat wil proberen op de 1. Maar goed dan moeten ze daar voor zichzelf in ieder geval ervan uit zijn... dat het voor hen niet uitmaakt wie die wedstrijd gaat winnen... van de beide ferrari corers Hier ziet u de banden die onder de auto zitten bij de start. Zoals ik ze net schetste, Ricciardo dus als enige op de harde band. En daarmee gaan we een wedstrijd van start... waarbij alle beschikbare compounds die er zijn... dat is de samenstelling van het rubber... dan ook daadwerkelijk gebruikt worden. Dit punt zo dadelijk als die lampen uitgegaan zijn... Oh, zo belangrijk. Het is 22 graden warmer dan we het ongeveer gehad hebben. De baan is ook warmer, 38,9 graden. FVJ heeft nog even de weersverspelling gecheckt. Er staat een 100% kans op regen om 4 uur vanmiddag. Nou, dat zou dan kunnen betekenen dat het vlak daarvoor gaat druppelen. Heel misschien nog aan het einde van de rit. Hier het kaartje wat u juist al gezien heeft. Met allerlei scenario's. Maar ja, bij Hamilton staat wel third. En ja, dan is het uh, gewoon simpel. Hij moet in de top drie rijden. Dan is hij kampioen. En alles daarboven is goed. En alles daaronder is niet goed. Veel tribunes bijgeplaatst de laatste jaren. Omdat uh, ja, het animo om bij deze wedstrijd aanwezig te zijn heel groot is. Weinig parkeerplaatsen hier. Ja, iedereen komt met het openbaar vervoer. Hier ziet we het. 15 tot 24 op die eerste run. Goed, ze berekenen even dat er vier man in ieder geval start op die rode band. Die missen ze. Die gaan stoppen zeg maar ergens tussen rondje 9 en 14. 15 is mijn inschatting. Jij hebt kort nog iets over botas. Ja, Bottas op weg naar de kritspark. Ik hem heel even kort. Vroeg hem hoe het met ging. Hij stak zijn duim op goed en hoe is met je knie. Toen deed hij een klein beetje zo zijn hand heen en weer. Dus daar heeft hij nog wat last van. Maar voor de rest gaat het goed. 17G kreeg hij gisteren. Dat viel nog wel een beetje mee, toch? Het zal een beursenplek zijn. En uh, ja, als je zo dadelijk in de wedstrijd komt: concentratiemodus is 1. Adrenaline is 2. En we gaan ervan uit dat het meevalt. Voorgaande winnaars. Kijk hem, 2017, 2018, Max verstappen daarvoor. De anderen nooit in. In de historie van deze Grand Prix die voor de twintigste keer verreden gaat worden... zo dadelijk wist er iemand deze wedstrijd drie keer te winnen. Het zal niet meevallen vandaag. Daar moeten we reëel in zijn. Dat is wel reëel. Maar ja, welkom in de wereld van de autosport. We moeten straks nog even na meter, uh, sorry, 881 meter met z'n allen door die eerste bocht. En dan weet je dat het zomaar gedaan kan zijn. Twee uitvalbeurten dit jaar van Verstappen kwamen allebei in die eerste bocht. Uitvallers en touche's, Of althans de gevolgen soms daarvan. Rijders staan ingelogd. Wachten op de groene vlag. Het is zondag 27 oktober 2019, de grote prijs van Mexico, met dus Lecleropol daarachter. Vettel, Hamilton, Verstappen, lampen uit en we zijn onderweg. een Goeie start van Verstappen, een betere nog van Lewis Hamilton, dat is niet zo spannend. Hamilton op het gras zit ernaast, Max zal die binnenkant kiezen, zit nu weer naast Lewis Hamilton. Hamilton zal daar weggaan, Albon aan de buitenkant, Max gaat naar P3, die gaat naar P3. Hamilton, hoe, hoeveel risico wil hij nemen? Boom, touché. Er is een touché en Max moet door het gras. En Hamilton moet door het gras. En Albon schiet verder door. Verstappen met overstuur terug. Leclerc aan de leiding. Verstappen heeft last van zijn touché. Lewis liet hem dus wel staan. En denkt, dat hoeft misschien nog niet vandaag. En Verstappen is teruggevallen tot in het middenveld. Die worden helemaal lastig. Maar ja, dit is het hè. Die eerste bochten. Nog een keer eraf geduwd. Deel en trekken, die zien allemaal hun kans. Daar zit Bottas, die ook uitwijkende actie heeft. Nou, dat ziet er al goed uit, zeg. Hmm. Echt, hè? Helmut dan liet hem staan? Ja, die moeten de punten eindigen om de wereldkampioen te worden voor de derde keer vrij in Mexico. Oh, ja. Dat was even een kleine, ja, toch hier, de Krapi van Mexico hier bij DensVG. Zoek voor de avond. Wij breken een ook goede avond. Druk was dit Sunfire never too late for your loving. Dat is nog voor de gaan we dan kijken. On On the we doen. Spreuk niet meer aan de de nou, Ik jullie weer Dat drie en tachtig. De gepunt spappen. Hey, wordt ik lekker. <laughs> You're making making me me, uh, I? Uh, I? Goed. Kwart voor negen geweest. We zijn toe aan uh, de, de rekenlijst van vandaag. Ik heb buiten het You be 40. 40. Here's hier in ten. Dat, dat, dat, dat, dat gaat nog niet lukken.